9 uur. Dit is Radio 1. Met Kielijn de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Justitie moet witte boordcriminelen vaker vervolgen, zegt SP-Kamerlid Jan de Wit. Zij ergert zich aan de vele schikkingen die nu worden getroffen. En zorgverzekeraars weigeren de kwaliteitscijfers van ziekenhuizen openbaar te maken. Patiëntenfederatie NPCF reageert. Nu het NOS Journaal hier is Jan van der Putten. In Rotterdam begint rond deze tijd de rechtszaak over de examenfraude op de Ipen School.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 Verkeersovertreders die een accept giro van het Centraal Justitieel Inkassobureau in de bus krijgen, kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep. Op de site van het Openbaar Ministerie kan met het nummer van de beschikking en een DigiD-beroep worden aangetekend. Het Openbaar Ministerie vertelt waarom dat wordt gedaan. Nou, het past bij de, de wens van het Openbaar Ministerie om het de burger niet moeilijker te maken dan strikt nodig is. Een boete is altijd vervelend, een straf is altijd vervelend. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan niet wat makkelijker kunt maken, niet wat sneller kunt maken. En dat je het ook niet met wat meer besparing van kosten kunt doen. Want het scheelt ons een hele hoop administratief werk. Digitaal bezwaar maken kan alleen bij lichte verkeersovertredingen... zoals een paar kilometer te hard rijden. Of het Openbaar Ministerie nu wordt bedolven onder de beroepsprocedures... kan het niet inschatten. Toch denkt het OM efficiënter te kunnen werken... met name door het verminderd papierwerk. Bij een ongeluk op de A22 is de bestuurder van een auto om het leven gekomen. Door de aanrijding is de snelweg tussen Velzen en Beverwijk afgesloten. Op de plaats van het ongeval zouden nog twee ongelukken zijn gebeurd. Mogelijk is daarbij een politieauto betrokken. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer kan via de A9, maar ook daar staan lange files. In Zeist heeft een explosie in een winkelcentrum veel schade aangericht. Zeker zes winkels in winkelcentrum De Klomp zijn getroffen. Wij zijn rond een uur of drie van nacht gealarmeerd door een bewoner. Die had een harde explosie wat knal gehoord. En toen we daar kwamen, toen uh, bleek wel waar de knal vandaan kwam. Want uh, het was een enorme ravage. Bij een winkel was zowel de voor- als de achterpui eruit geblazen. En door de enorme drukgolf die daardoor ontstaan was... waren de diverse winkels in het winkelcentrum de klomp uh, zwaar beschadigd. En tot nu toe is alleen bekend dat een islamitische slagerij het zwaarst getroffen is. De politie van Zijs doet vandaag technisch onderzoek. In China is een man ter dood veroordeeld omdat hij vorig jaar een arts heeft doodgestoken. De man van 33 was boos omdat hij na een neusoperatie nog altijd moeite had met ademhalen. Hij ging naar het ziekenhuis van Wenling aan de oostkust van China. Toen hij de arts niet kon vinden stak hij het hoofd van de KNO-afdeling dood. Volgens zijn zus leidt de dader aan een waanstoornis. Maar de rechter vindt hem gezond genoeg om de verantwoordelijkheid te dragen en legde de doodstraf op. Daft Punk is de grote winnaar van de Grammy Awards. Ze namen in totaal vier prijzen in ontvangst... net als Macklemore en Ryan Lewis. Lorde won met haar song Royals... de Grammy Awards in de categorie Song of the Year. En zo'n prijs kan voor de 17-jarige zangeres uit Nieuw-Zeeland... grote gevolgen hebben. Dat zegt Amanda Kuiper, muziekrecensent bij ROC Handelsblad. De Grammys zijn voor nieuwkomers uh, een, een breekijzer. Neem Madel, die de uh, best uh, new act was in 2009. Dat zijn eerste stappen... Uh, uh, zeker in Amerika, uh, dat is een hele moeilijk doordringbare markt. Uh, dus als je daar uh, die belangrijke prijs in de wacht sleet... dan ben je in, in principe binnen. Paul McCartney en Ringo Starr traden bij de uitreiking van de Grammy Awards samen op. De twee nog levende leden van de Beatles speelden Queenie Eye... een nieuw nummer van McCartney. Het weer nog, winterse buien, vanochtend ook nog wat zon tussendoor... en het wordt drie graden in Groningen en zes in Zeeland. Morgen droog met in het oosten wat zon en een graad of vijf. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Jurgend, was een behoorlijk drukke ochtendspits. Nu staat er bij elkaar nog 145 kilometer file. In het noordoosten van het land daar is het nog plaatselijk glad door sneeuwresten of door bevriezing. Twee snelwegen zijn nog dicht door aanrijdingen, de A7 en de A22. Ik begin met de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat tussen Alfred Hoendelo en Stroe 9 kilometer. Bij Stroe is de rechte reisrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knopend Beekbergen via Arnhem. En Utrecht de route via de A50, de A12 en de A30. Dan de A7, dat is de weg van Noord-Holland naar Friesland via de Afsluitdijk. Die is voorlopig dicht door een ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog zeker tot half elf duren. Verkeer kan het beste flink omrijden via Flevoland. Een ander probleem is de A22. De weg Velsen richting Beverwijk is dicht tussen Knopen-Velsen en Knopen-Beverwijk. Ook door een aanrijding volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog tot 12 uur duren. Verkeer kan eventueel omrijden via de A9, maar ook daar staat het in beide richtingen nu bij Beverwijk vast. De, uh, de files lopen op van 10 tot 11 kilometer. Als laatste nog de A59 sierikzee richting Oost tussen Waalwijk en de Ringdenbos-West, 10 kilometer. Met de slimme Nefit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nefit... en vraag uw neven-dealer naar de actieaanbieding. Nefit houdt Nederland warm. Vodafoon, goedemiddag met Annabel. Ja, de lacht. <hierig> Oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Uh, ja, staande bergen, wintersport.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 Radio 1 KRO en CRV. De ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Goedemorgen, tot 12 uur zijn we er. Dus de hele ochtend. Verslaggever Martijn Grimius volgt vanochtend Matthijs Kossen. Die deze ochtend een wereldprimeur gaat beleven. Ja, wat de Chinezen goed kunnen namaken, dat kan, hij, kan ik ook, dacht hij. Hij printte de volledige verboden stad uit. 979 huisjes staan al klaar en vanochtend rolt nummer 980 uit de printer. En is het megaproject af. En daar zijn we dus live bij. Eerst nu De Bank als criminele organisatie. Het waren ferme bewoordingen van advocaat Gerard Spong... afgelopen vrijdag in Knevelen Van den Brink. Spong wil dat de Rabobank alsnog voor de rechter wordt gesleept... vanwege fraude met de Libor-rente. Hij heeft daarvoor een speciaal klaagschrift bij het gerechtshof ingediend. In het klaagschrift wordt gevraagd om die schikking ongedaan te maken. En dat het gerechtshof in Den Haag het Openbaar Ministerie een bevel geeft... om de Rabobank te vervolgen strafrechtelijk. Maar ook alle betrokkenen die bij deze fraude bij al deze manipulaties uh, hun inbreng hebben gehad. Al oh, dus strafrechtadvocaat Gerard Spong in knevel van de Brink. Jan de Wit, Kamerlid voor de SP, welkom. Goedemorgen. Blij met deze stap van Gerard Spong? Ja, het lijkt me heel uh, interessant. En ook uh, zeker de moeite waard om het uh, te proberen... om op deze manier het uh, Openbaar Ministerie tot vervolging uh, te dwingen. Want de grote bazen en bedrijven ontspringen nu vaak de dans, vindt u? Ja, dat is uh, zonder meer het geval. Uh, als je kijkt naar de ingewikkelde uh, zaken die zich uh, voordoen... met name fraudezaken... Uh, dan zie je uh, steeds meer dat uh, in die grote zaken schikkingen worden getroffen. En dat veroorzaakt meestal nogal wat commotie. En terecht dat uh, geprobeerd wordt... het is ook in de Tweede Kamer overigens geprobeerd met de Rabobank... maar uh, terecht dat dus geprobeerd wordt om... Uh, ja, toch het strafrecht uh, zijn functie te laten hebben... van uh, openbare verantwoording van degene die dit soort dingen ja. doen. Want waarom blijft het vaak bij een schikking? Ja, dat is een, ook dat is een ingewikkeld probleem. Het heeft in eerste instantie te maken met de capaciteit... Uh, wat mij betreft bij uh, de politie, bij het openbaar Ministerie... maar ook bij de rechtelijke macht. Uh, aanpak van ingewikkelde zaken vergt heel veel kennis... heel veel uh, specialistische kennis en dus ook capaciteit. En daar zit nou net het probleem. Al jarenlang proberen wij met, met de SP in de Kamer uh, de minister te bewegen... om juist op het terrein van het aanpakken van de witte boordencriminaliteit... dus de fraudebestrijding, om daar veel meer uh, kennis te in te investeren, maar ook in capaciteit te investeren. En als je dus daar een probleem hebt, dat er dus eigenlijk te weinig mensen zijn om het goed aan te pakken, ja, dan ligt de schikking toch al gauw op de loer, want dan is dat natuurlijk een gemakkelijke oplossing van een ingewikkeld probleem. Ja, u heeft zelf ook in de commissie gezeten rond de, de parlementaire enquête van de bouwfraude. Toen werd dat ook tot. afgesproken, het moet minder vaak tot schikkingen en meer tot vervolging leiden. Ging het toen ook om een capaciteitsprobleem? Uh, zeker in die tijd, want dan daar spreken we over 2001. Uh, toen was dat helemaal een onderbelicht uh, uh, onderwerp. En uh, ik weet nog heel goed dat we in 2001 en 2002... in de periode van de enquête kregen we juist te maken... met steeds wisselende officieren van justitie... die op die zaken gezet werden om een aantal bedrijven aan te pakken. En dat is echt een grote mislukking geworden. Juist met name door dat het aan de ene kant ingewikkeld was... Maar aan de andere kant dat er te weinig mensen waren... om zich daar helemaal op uh, te zetten om die zaken voor de rechter te brengen. Ja, het OM en het ministerie van Justitie, daar hebben we contact mee gehad. En zij zeggen het is niet zozeer een capaciteitsprobleem. Want voordat er geschikt wordt... heeft het OM natuurlijk ook een enorm onderzoek in die zaak zitten. En als het een strafzaak wordt, dan kost dat vooral veel tijd. Maar niet zozeer meer mankracht, want dat onderzoek is al geweest. Ja, nou, dat uh, kijk, uh, dat, er, dat er onderzoek gedaan wordt, dat is natuurlijk heel erg goed. Maar waar het op aankomt is natuurlijk, vervolgens moet het binnen het OM, moet er iemand zijn die die zaak gaat vervolgen. En vervolgens moeten de rechters zijn die er verstand van hebben van dit soort zaken. En daar zit toch heel vaak het probleem kennen allemaal de berichtgeving in, met name 2013... rond de enorme werkdruk van rechters. En dan zie je dat hele grote zaken... die leggen juist het beslag op de capaciteit van de rechters. Nog afgezien van de deskundigheid, die vaak uh, moeilijk te vinden is. Maar het probleem is juist wel degelijk... en binnen het Openbaar Ministerie en binnen, het, binnen de rechterlijke macht... een capaciteitsprobleem. En vergeet niet dat... Uh, na de bouwenquête is er een aparte richtlijn gekomen voor het Openbaar Ministerie... hoe ze moeten omgaan met schikkingen. En het uitgangspunt van die richtlijn is nee, tenzij. Dus uh, bij grote, uh, grote fraudezaken, bij grote affaires die heel veel commotie veroorzaken... is het uitgangspunt voor het Openbaar Ministerie niet vervolgen, tenzij... Ja. En tenzij betekent dan dat er bijzondere redenen moeten zijn. En, het en niet interessante... schikken bedoelt u toch? Niet schikken ja, ten, tenzij. Niet ja precies. Ja u niet zegt schrikken. het andersom. Ja. Oh sorry. Ja. De, de, de, nee, Dus niet schikken tenzij. Ja, ja, en um, het, het interessante bij dit soort grote ingewikkelde zaken... is dan dat op grond van die richtlijn ook de minister erin gemoeid is. Dat de minister instemming moet geven... En dat, uh, ja, dat zien we dus ook de laatste tijd... dat de minister dat dan eigenlijk als een soort automatisme doet. Ja. Um, Heijn Broekhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. U was uh, landelijk fraudeofficier, dus bij Justitie Belast... Met, met de opsporing van dit soort fraude. U werkt tegenwoordig bij IV-advocaten. Um, is dat inderdaad het probleem, het gebrek aan mankracht bij het OM? Uh, nou, zoals, zoals uh, hij het omschrijft, ik denk ik niet dat dat uh, klopt... De de wijze waarop grote zaken worden afgedaan. Eh, je wordt vooral gebruikt omdat het nuttig en efficiënt is. Als een onderneming stof bij de feiten pleegt, dan is het een goede zaak dat zo'n zaak snel tot een einde komt. Dat er een boete wordt betaald, maar die is anders dan een boete kan je niet krijgen. Voor het gelijk of hoger dat je in de rechtszaal kan krijgen. En dat, het openbaar is, dat eh, die openbaarheid wordt gegarandeerd door middel van een... Uh, een persbericht. En dat betekent dus dat het afdoen van een onderneming via een transactie... juist een hele goede, efficiënte methode is om zo'n zaak uh, te beëindigen. Dus u vindt bijvoorbeeld ook het schikken met de Rabobank dat vindt u een goed idee? Ik vind het een goed idee hè, dat uh, als je ook uh, om ons heen kijkt... dan zal je zien dat alle landen om ons heen het op dezelfde wijze doen. En uh, specifiek in de transactie had het niet eens anders gekund. Want op het moment dat Rabobank een transactie had gesloten... bijvoorbeeld uh, ook met de Amerikanen... En Nederland had gezegd, dat doen we niet zodat dat er vervolgd wordt... dan was die vervolging eigenlijk onmogelijk geworden... vanwege het feit dat er met andere landen een transactie was gesloten. Dus, ja. uh, dus de stelling van meneer Spong, uh, dat de Rijlbank vervolgd moet worden... daar geef ik niet zoveel voor. De stelling van uh, uh, de SP dat uh, het een capaciteitsprobleem is... dat is niet juist. De reden waarom er gekozen wordt... Heeft juist de efficiëntie en de juiste afdoening. Ja. En je ziet hoeveel problemen en hoeveel activiteit er in de maatschappij is omtrekt die afdoening. En dat betekent juist dat de wijze waarop het gedaan wordt, in het midden van de publieke bronpunt gedaan wordt. En dat is op een, wat mij betreft een goede wijze. Meneer De Wit, u hoort het, het is nuttig en efficiënt. Ja, nou, dat is, dat is het dus precies. Want als je kijkt, uh, of laat ik zeggen, dat is nou precies het argument. Als je kijkt wat er steeds in persberichten staat, hè, de het persbericht waar de ook De Broekhuis het over heeft, uh, dan zie je steeds dat er gezegd wordt: wij hebben nu, uh, wij kunnen nu 10 miljoen vangen of 7 miljoen al gelang. En uh, daar tegenover staat een proces dat heel lang gaat duren en heel veel capaciteit in beslag neemt. Dat staat er bijna altijd in. Dus het is wel degelijk een probleem en dat men dus afweegt tegen tegenover over elkaar we kunnen nu een bedrag vangen en daar staat tegenover... dat we een proces aangaan waarvan we niet de uitkomst weten. En uh, het probleem dat uh, de heer Broekhuis over het hoofd ziet... is dat er door zo'n uh, schikking... wordt er heel veel commotie veroorzaakt in de samenleving. De redenering van heel veel burgers is... kijk, als je witte woorden uh, crimineel bent... dan uh, kun je er van afkomen met de schikking, heb je nergens last van. En wat hij over het hoofd ziet, is juist het belang dat in een strafproces ook dit soort uh, uh, feiten, ook deze mensen die dit hebben gedaan... openbaar verantwoording afleggen over wat daar is gebeurd. En dat ook duidelijk wordt aan de burger dat wij dat met z'n allen niet willen... en dat daar een straf tegenover moet staan. Meneer Broekhuis, heeft meneer De Wit een punt? Naar de samenleving toe is dit wel erg makkelijk. 70 miljoen meneer, is meneer, natuurlijk een meneer, schijntje meneer, voor een bank. Meneer De Wit is zeker een punt, maar hij moet wel uit elkaar herhalen de onderneming en de mensen die die, straf, uh, die strafbare feiten mogelijk hebben gepleegd. Oké, okay, u vindt dat betreft... de bankiers zelf wel uh, vervolgd zouden moeten kunnen worden? Onder omstandigheden, als het onderzoek uitwijst dat er enige bankier is... met een leidinggevende positie of anderszins die ernstig strafbare feiten verpleegt... natuurlijk moet die worden vervolgd. Maar wat je niet op een hoop moet gooien is de onderneming en de mensen die daar werken. Uh, ...die onderneming, daarvoor heeft geen enkele zin om die te vervolgen in de rechtszaak. Want een onderneming is niks, er komt een nieuwe directeur, een vertellen ...die is er ook niet bij betrokken geweest. Ja. En dat heeft absoluut niet het gevolg wat uh, de SP denkt dat het heeft. Okay, meneer Broekhuizen, dank u wel. Oud-fraudebestrijder bij het uh, Openbaar Ministerie. Meneer De Wit, vindt u, NRC uh, Handelsblad had het de vrijdag over... ...dat de strafrechter zich ook zou moeten buigen over de bankiers van SNS Reaal... Naar aanleiding van het rapport over het falen bij SNS. Vindt u dat die ook eventueel vervolgd moeten worden? Uh, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dat, uh, en met name uh, om die reden dat ik niet... Uh, uh, uh, laten zeggen, wij als, als enquêtecommissie... hebben destijds ook naar SNS gekeken... maar in de periode voorafgaande aan 2008. Uh, wat er gebeurd is uh, in die zin... Uh, of er strafrechtelijk iets gebeurd is... dat is ons als commissie niet gebleken. Uh, daarna is er een nieuw onderzoek gedaan... Uh, waar ik zelf niet bij betrokken was. Vanzelfsprekend niet, want dat was een andere commissie. Uh, ik kan dat niet beoordelen. Maar mijn uitgangspunt is: op het moment dat er sprake is van strafbare feiten, dan uh, ligt het voor de hand dat ook daar een vervolging wordt uh, ingesteld. Juist omdat het gaat over dit soort belangwekkende zaken die heel veel commotie in de samenleving veroorzaken. Ja. Uw pleidooi is duidelijk. Dank u wel. Jan de Wit, Kamerlid voor de SP. Dit is Radio 1. De ochtend. Hernia-patiënten worden in de ene regio veel sneller geopereerd dan in de andere. Ook is er veel verschil in kwaliteit van die behandeling. Blijkt uit een overzicht dat de patiëntenfederatie NPCF heeft gepubliceerd. Na jaren aandringen kregen ze dan eindelijk de cijfers van de zorgverzekeraars... over de behandeling van rughernia's in ziekenhuizen. Wilna Wint, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van de Nederlandse patiëntenconsumentenfederatie. Waarom is het zo moeilijk om die cijfers te krijgen? Nou, Ik denk dat de zorgverzekeraars nog erg moeten wennen aan openheid in de zorg... Um, patiënten willen natuurlijk weten waar moet ik naartoe. Wij laten nu zien dat in het ene ziekenhuis de kans dat je geopereerd wordt... Uh, veel groter is dan het andere ziekenhuis, zonder dat dat zin heeft. Zonder dat je um, je daar beter door voelt. We laten enorme kwaliteitsverschillen zien tussen ziekenhuizen. En dan is de vraag van mensen natuurlijk... en naar welk ziekenhuis moet ik dan uh, heen? Ja. Eh, waar heb ik de meeste kans op succes? Maar die aantallen, die aantallen maar... zeggen toch helemaal niks over de kwaliteit? Aantallen zeggen iets over hoe vaak je uh, hoe vaker behandeld wordt. Nou, dan is de vraag: is dat goed voor mensen of wordt er onnodig in je, in je gesneden? Zorgverzekeraars stellen in te kopen op basis van kwaliteit en kosten. Er zijn grote kwaliteitsverschillen. Ja, en dan willen we natuurlijk weten: uh, waar kan ik dan het beste naartoe? Ja, nee, dat snap ik. Alleen, wat zeggen die cijfers daarover? Want als ik zie dat in het ene eh, en ziekenhuis ja. 50 keer wordt geopereerd en in het andere 40, dat zegt toch niks over de kwaliteit van die twee ziekenhuizen? En daarom willen we ook informatie over kosten, over kwaliteit en over het aantal operaties. Het zijn drie dingen die belangrijk zijn om te weten. Die gegevens die zijn bij de zorgverzekeraars bekend en die moeten patiënten ook weten. Ja, waarom willen die zorgverzekeraars die, die cijfers dan niet geven? Ja, goede vraag. Ik merk dat het uh, heel moeizaam gaat. Ik denk dat het een beetje uh, angst is, een beetje wennen aan de positie van uh, patiënten. Hè, de tijd van wij weten wel wat goed voor je is, die is voor mij. Nou, dat zie je in allerlei sectoren. In de zorg moet dat nog een beetje op gang komen, denk ik. Ja. Nou, of, of het is ook dat zij zeggen van ja, uh, het zegt niks eigenlijk over de kwaliteit. Dus je kan mensen ook op een, op een dwaalspoor zetten door die cijfers te publiceren? Nee, nee, nee, dat kan het niet zijn. Want cijfers over kwaliteit zeggen iets over kwaliteit. Zorgverzekeraars kopen in op basis van kosten en kwaliteit. Dus dan kan het antwoord nu niet zijn van ja, maar we weten niks over kwaliteit. Dat is ja. natuurlijk onzin. En nu gaat het over rughernia's. Verwacht u meer cijfers van de verzekeraars te Zeker. krijgen? Ja, natuurlijk. We willen meer informatie over die hernia. Juist omdat die, uh, we willen weten naar welk ziekenhuis je het beste kan. En we willen over andere veelvoorkomende aandoeningen. Natuurlijk ook de cijfers. U blijft ze achter de broek zitten, kortom. Ja, het is blijkbaar nodig. Dank u wel. Wilna Wind is directeur van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie. Tien voor half tien is het. U luistert naar De Ochtend op Radio 1. Met muziek nu. Hold me now. Holly van X. I'm well, the Walking along with his soul in his lungs Tien jaar geleden dit, van een hele grote band... ik geloof iets van 25 mensen of zo, hebben ze op het podium staan. De Polyphonic Spree was dat. Het aantal dumpingen van afval in de bossen van natuurmonumenten... en staatsbosbeheer neemt hand over hand toe. En daarom moet er een speciaal fonds komen voor het opruimen. Want de kosten die lopen nu flink op. Marcel Daalma is boswachter bij staatsbosbeheer in West-Brabant. Meneer Douma, goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Hoe erg is het? Ja, het loopt de spuigaten uit. En dat doet het al, uh, al een paar jaar... Maar uh, je ziet steeds een toename van het aantal dumpingen. En ook een toename in de hoeveelheid van de gedumpte afvalstoffen. En daar maken we ons als uh, natuurorganisatie ernstig zorgen. Ja, want wat heeft u zelf de laatste tijd aangetroffen? Uh, nou, we waren gezegend om op tweede kerstdag weer een, uh, een, uh, een dumping te ontvangen. Toen 28 december. En in het begin van het jaar zijn er ook alweer twee geweest. Uh, dat waren allemaal wel relatief kleinere dumpingen. Uh, dan praat ik over een, uh, een paar honderd tot een duizend liter. Dat noemen we tegenwoordig dan al kleinere dumpingen. Maar er zijn natuurlijk Brabant breed. En als je dan Limburg uh, er ook bij betrekt... al een paar hele grote dumpingen geweest. Uh, in de omgeving Venlo, waar ze in een beeksysteem terecht zijn gekomen. En afgelopen weekend was het raak... bij onze collega's van natuurmonumenten uh, in de Loonse en Drunense Duinen. Ja, en het, is, het is een verdubbeling. Het Vorig jaar was het al een verdubbeling ten opzichte van 2012. Enig idee waardoor dat komt? Uh, nou, het heeft met name te maken uh, door uh, zeg maar het veranderende productieproces. Uh, de basisstof MDMA voor de productie van amfetamine en ecstasy... Uh, dat is de grondstof die men daarvoor nodig heeft. En uh, die is van een andere kwaliteit als een aantal jaren geleden. Die wordt geïmporteerd en doordat die van een andere kwaliteit is... eigenlijk een slechtere kwaliteit... blijven er veel meer liters reststoffen afvalstoffen over en daar worden wij mee geconfronteerd okay. in onze prachtige natuur. Ja, betekent dat dan ook dat de schade groter is geworden de afgelopen jaren voor de volksgezondheid en sowieso het milieu? Ja, dat kun je er rustig ophangen want uh, er is onderzocht door het LFO, uh, de afdeling van politie die zich daarmee bezighoudt, dat zo'n driekwart van de dumpplaatsen bevat lekke vaten of liggen vaten onafgesloten de bodem of in het water te lekken en uh, als dus uh, zeg maar het uh, aantal liters afvalstoffen toeneemt dan neemt ook uh, het risico toe. Ja, want u moet dat opruimen als staatsbosbeheer... en ook de kosten daarvoor dragen, want het is vaak in uw eigendom het gebied. Nou, dat is eigenlijk ook het hele oneerlijke aan de situatie, Guilherme. Uh, er zijn uh, drugskartels, dit is een miljardenindustrie, de XTC-industrie. Uh, en uh, Brabant is uh, de grootste productie, uh, het grootste productiepunt zeg maar, uh, met betrekking tot ecstasy. En als grondeigenaar, er kan een particuliere eigenaar zijn... er kan iemand met een landgoed zijn... maar ook een natuurorganisatie van Stad Bosbeheer Natuurmonumenten... en de landschappen, die zijn verantwoordelijk voor het opruimen... en zeker het saneren van de dumpplaats ja. op. En dat loopt echt in de gigantische bedragen. Maar over wat voor bedrag hebben we het dan? Nou, ik heb even uitgerekend wat het vorig jaar voor Stad Bosbeheer Brabant breed... dus Oost- en West-Brabant bij elkaar heeft gekost... En dan kom je tot het schrikbare bedrag van 160.000 euro... wat wij alleen al kwijt waren met het opruimen en het saneren van dumpplaatsen. dan hebben we het niet over uren die daar nog in uh, komen van personeel. Uh, dit zijn puur de harde uh, uh, uh, kosten van de rekeningen... die wij moeten betalen aan gespecialiseerde bedrijven om dit op te ruimen. En dat vinden wij heel erg oneerlijk. Want zo'n fonds uh, waar u nu voor pleit, wie zou dat dan moeten, hoe zouden de kosten dan moeten worden opgebracht... Wij zijn heel erg blij dat de uh, provincie Noord-Brabant uh, een plan van aanpak heeft gelanceerd. Uh, daar hebben we met diverse partijen uh, aan meegepraat. En dat is net voor kerst, is dat uh, zeg maar, uh, uh, wereldkundig gemaakt. En een van die, uh, uh, van die zaken die daaruit voortkomt, is dat de provincie gaat onderzoeken uh, de haalbaarheid van zo'n calamiteitenfonds. En uh, dat zou natuurlijk een. Uh, een, een, een dat zou natuurlijk een van de oplossingen kunnen zijn... Ja. om in ieder geval te zorgen dat je de lasten evenredig deelt. En Want hier kun je ook als particulier mee geconfronteerd worden. Uh, ik, ik weet dat er voorbeelden zijn van bijvoorbeeld agrariërs... die uh, dit soort uh, vaten op hun, uh, op hun terrein kregen... en die ze gemakkelijkheidshalve maar eventjes aan de openbare straatkant hebben gezet. Zo van, dan komen in ieder geval de kosten niet bij mij. Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook nog heel erg gevaarlijk. Ook want die vaten die staan soms letterlijk op springen... En het zijn allemaal zuren die daarin zitten. Dat Met moeten we niet zuren. hebben, hè? He? Nee, dat, dat, dus dit is, een, uh, dit is gewoon een. Uh, ja, wachten tot het uh, uh, ja. een keer echt misgaat. En nou. dat hopen we natuurlijk niet. En we doen er alles aan om het aan de voorkant te voorkomen. Succes daarmee, Marcel Douma, boswachter bij Staatsbosbeheer. Dank u wel. Dank je wel, De ochtend. Stand.nl. Je bent een dikke maatjes, hè, Marcel Zeker. Douma. Zeker, Marcel en ik. Uh, de stelling deze ochtend in Stand.nl. De avond- en weekendtoeslag moet uh, verdwijnen. Dat is de stelling. Kort en krachtig. De onregelmatigheidstoeslag voor avondwerk of werken in het weekend. Uh, die moet worden afgezegd. Dat vindt de voorzitter van MKB Nederland van Stralen. Volgens uh, Van Stralen is het niet meer van deze tijd. De economie is nu flexibel en niet meer gebonden aan werktijden van 9 tot 6. Extra beloning is bovendien niet meer op te brengen voor het midden- en kleinbedrijf. Moet de avond- en weekendtoeslag verdwijnen... omdat kleine zelfstandigen dat niet meer kunnen betalen of heeft personeel dat op onregelmatige tijden werkt... nu eenmaal recht op extra salaris. Stelling dus, de avond- en weekendtoeslag moet verdwijnen. Reacties zijn er. Zeker, Jan van der Putten bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd. Jij bent natuurlijk zo'n nieuwslezer die ook uh, s'nachts... of uh, heel vroeg of heel laat werkt. Vind je dat, uh, heb jij toeslag eigenlijk? Eh... Uh. Weet je dat ik dat niet eens weet? Ik denk het wel, Jan. Ik denk een toeslagje. Het je... heel... zal wel iets van een toeslagje zijn. Ja, heb je, heb je. Het is heel belangrijk okay. voor je, dat hoor ik al. Ja, het is heel belangrijk. Ja, <laughs> ik ben er erg mee bezig. Nou, voor sommige mensen is het wel degelijk uh, heel erg belangrijk. Ja. Iemand die het oneens is met de stelling bijvoorbeeld... die zegt het zijn natuurlijk niet-natuurlijke diensttijden. Dat moet Van Stralen ook weten, die met het plant komt. Dat moet enorme impact hebben op je gezondheid. Je schiet tekort met uitrusten. Dus hij vindt het dom van die man om het voor te stellen. En iemand anders zegt nog... onregelmatigheidstoeslag er niet af, maar moet gebruikt worden uh, op die manier... Die recht doet aan het woord. Als je iedere week op koopavond moet werken, dan is dat regelmaat. Niet onregelmatigs, en dus geen recht op toeslag. Als je echter ineens op zondag moet bijspringen, omdat er uitval is, omdat je ineens op zondag open gaat, ja, dan gaat dat buiten de regelmaat. Dus vandaar dat de onregelmatigheidstoeslag wel degelijk moet blijven. De avond- en weekendtoeslag moet verdwijnen. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl Eens of oneens via Twitter doet wel. Op het Hekje Standpunt of download de gratis stand.nl app Dit is Radio 1. Half tien, het NOS-journaal met, daar Jan van der Putten. In Rotterdam is de rechtszaak begonnen tegen verdachten... van de eindexamen-diefstal op de Iben-Galdoen-school. Er zijn elf verdachten en vandaag staan de eerste drie voor de rechtbank. Woensdag worden de strafwijzen gesteld. Op de Amsterdamse beurs is de handel in Rabobank-certificaten begonnen. Het is voor het eerst dat die certificaten vrij verhandelbaar zijn. Tot nu toe konden alleen leden van de Rabobank ze kopen. Op de A22 is de bestuurder van een auto omgekomen bij een aanrijding. De weg is tussen de knooppunten Vels en Beverwijk tot zeker 11 uur dicht. En op de plaats van dat ongeval zouden nog twee ongelukken zijn gebeurd... met mogelijk daarbij een politieauto.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 En dat zijn de hoofdpunten. De problemen op de weg zijn nog niet voorbij, Jolande van Velden. Nee, helaas, Guylen. Op de A7, de weg is nog steeds dicht... de afsluitdijk van, van Noord-Holland naar Friesland. Heeft te maken met een ongeluk. Uh, de laatste informatie van Rijkswaterstaat... is dat die weg tot half elf dicht blijft. Verkeer richting Friesland kan het beste omrijden via Flevoland. De A22, Velze richting Beverwijk... Die is voorlopig dicht tussen de knopen de Velze en Beverwijk... tot 12 uur vanmiddag. Ook dat was een uh, aanrijding... Uh, daar is het omrijden via de A9, maar ook daar staat het behoorlijk vast... van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Haarlem zuid en Beverwijk 11 kilometer. Andere problemen van deze spits is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Stroe 9 kilometer, dat was een ongeluk. Daar zijn de rijstroken wel weer open. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Vinkenveen 4 kilometer. Na een ongeluk is daar de linker reisrook dicht. De laatste was ook een aanrijding op de A59 Zerikzee richting Os. Tussen Waalwijk en Drunen nog 5 kilometer. De Ochtend. Oorlogsgeslaggever Rudy Franks van de VAT is net terug uit Zuid-Soedan. Hij beleefde daar de heftigste dagen uit zijn carrière. Nu eerst een echt andere heftige plaats naar Homs. Want Vrouwen en kinderen die vastzitten in de belegde Syrische stad... mogen meteen vertrekken. Dat heeft de Syrische regering toegezegd... bij de vredesconferentie in Genève. De vraag is natuurlijk of dat ook gebeurt. Correspondent Sander van Hoorn. Hebben de eerste vrouwen en kinderen Homs inmiddels verlaten... Bij mijn weten niet. En ik denk dat dat wel duidelijk zou worden. Want dat is natuurlijk iets waar de Syrische regering... meteen beelden van de wereld over zou sturen. Dus op dit moment is dat nog niet gebeurd. En dat zou te maken kunnen hebben met het feit... dat de mensen die nog in die oude stad van Homs zitten... dus het centrum wat belegerd wordt... dat die garanties willen hebben. Uh, de Syrische regering zei gisteren wel vanuit Geneve... dat ze zullen klaarstaan met medicijnen en met voedsel. Misschien nog een bloemetje erbij, zeg ik maar. Uh, Vroeg ik er maar aan toe. Maar de mensen om wie het gaat, die willen dat natuurlijk heel zeker weten dat er niet meteen een arrestatieteam klaarstaat... om ze te ondervragen over de mannen die achterblijven in die binnenstad. Ja, want dat is zo afgesproken dat er een lijst moet komen van die mannen... Ja, en je kunt je voorstellen als je nu als man in die uh, oude stad zit... dat je wel twee keer nadenkt voordat je je naam op zo'n lijst gaat laten zetten. Want ja, dat, dat kan dan meteen een soort dodenlijst worden... is de reële angst, denk ik. Dus vandaar dat daar op dit moment nog over overlegd wordt, denk ik. En ja, dat zal dan het moment zijn... dat de eerste mensen wellicht naar buiten zullen komen. Ja, ik vroeg me ook af waarom daar dan mee akkoord is gegaan, kennelijk. Als, want dat klinkt redelijk beangstigend van een lijst met namen. Ja, wat gebeurt ja. daarmee? Kijk, tijdens zulke onderhandelingen uh, moet je stapjes zetten. Alleen elk stapje moet door elke partij als overwinning... of in elk geval niet als verlies uitgelegd kunnen worden. Dus de oppositie die zal op zich goede sier kunnen maken... met het feit dat vrouwen, kinderen en uh, de mannen zonder wapens... daar die stad uit kunnen. Maar de Syrische regering moet tegen de eigen bevolking uit kunnen leggen... dat ze het toch heel hard gespeeld hebben en dat... de de terroristen, zoals zij dat noemen, er niet van hebben kunnen profiteren. Ja, zo werkt dat in dat soort onderhandelingen. Ja. Het is letterlijk geven en nemen. En wat de oppositie dus heeft moeten geven, zei het schoorvoetend, is dat ze een lijst overhandigen. Maar goed, op het moment dat het dus, er nu toe leidt dat niemand de garanties krijgt... en dus iedereen daar blijft zitten, dan bereik je dus nog niks. Dan bereik je dus nog niks. Dus daar zal op dit moment in Genève over doorgepraat worden. Die delegaties die, uh, gaan weer bij elkaar zitten. Uh, gaan ook met elkaar in gesprek. Ja, En dat zal dan een van de onderwerpen zijn. Een ander onderwerp waar uh, gisteren een akkoord over leek te zijn... is een hulpconvoi van de VN en het Rode Kruis dat gereed staat aan de rand van de oude stad, bijna letterlijk... een groot aantal vrachtwagens met medicijnen en voedsel... dat zou naar binnen kunnen rijden. Daar zou een uh, afspraak over gemaakt zijn... over een tijdelijke wapenstilstand. Maar bij mijn weten is dat convoy nog altijd niet vertrokken. Nee. En een interim regering, gesprekken daarover... dat is waarschijnlijk nog veel te veel gevraagd. Hè? Ja, optimistische ja. geluiden uit Geneve zegt, uh, zeggen... dat ze daar vandaag over uh, zullen gaan hebben ook. Maar ja, dat, dat is eigenlijk uh, het grote hangijzer. De oppositie zegt, wij willen praten over het vertrek van Assad... en uh, de regering Zegt er kan over heel veel gepraat worden, maar daarover niet. Dus dat zal het moment zijn waarop uh, die onderhandelingen het echt moeilijk gaan krijgen. Vandaar dus ook dat je dit soort kleine succesjes zag gisteren. Uh, de VN, de bemiddelaar die daar zit, Lakta Brahimi, die probeert natuurlijk het vertrouwen te wekken dat er afspraken mogelijk zijn. En op dat vertrouwen probeert hij dan voor te bouwen en probeert hij grotere stappen te zetten. Cosmin Zander van Hoorn, dankjewel. Het is een wereldprimeur. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam worden alle 980 gebouwen... van de verboden stad in Peking op schaal geprint. En dat is allemaal mooi, want het is net op tijd klaar... voor het Chinees nieuwjaar begint. Martijn Grimius. Ja, dat is prachtig. Ik sta in de Nieuwe Kerk. En daar zijn de kroonluchters even vervangen... Even vervangen door ja, van die prachtige... Chinese uh, lampions, wel champignons zeggen we, <laughs> Chinese lampions, uh, die hangen hier prachtig rood te schijnen. Uh, ja, ik zei net dat we Matthijs Kossen zouden volgen de hele ochtend, maar hij heeft een iets uh, lichtere stem gekregen. Het is uh, Saswita de Kok geworden, ook uh, van hetzelfde bedrijf dat een bijzondere ochtend beleeft, want 980 huisjes van de verboden stad dus geprint. Ja, dat klopt. Alle 980 gebouwen van de verboden stad. Ja, je dacht, wat de Chinezen kunnen, dat kunnen wij ook lekker namaken. Ja, precies. Dat <laughs> hebben we gedaan. Daar in de verte, daar staat het. Dat is het is een onderdeel van de Ming tentoonstelling uh, Die loopt hier al een paar uh, maanden. En zo lang zijn jullie ook al bezig met het uitprinten van al die huisjes. Ja, we zijn vier maanden bezig geweest. En nu wordt de laatste hand gelegd aan de huisjes. Hoe ben jij vanochtend opgestaan? Want vandaag is het dus helemaal af. Ja, heel spannend. Heel, uh, ja, helemaal fijn en leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ja? Maar het heeft wel inderdaad wat slaap gekost. Ja, echt waar. De afgelopen weken, ja. Het was nog echt even spannend. Laten we er even wat dichter naartoe lopen. Want er staan al heel wat huisjes. Nou, 960 huisjes misschien nog wel. Er moeten er nog een paar bijgeplaatst worden. Maar hier, ze zijn, nou, ze zijn niet heel hoog, hè? 10 centimeter... Nee, het is echt een schaalmodel, 1 op 300. En hoe hoog zijn ze dan? Ik zei even 10 centimeter. Ja, zoiets 8 centimeter. Ja, van die rode Chinese huizen, gele daken, uh, zie ik ja, maanden dus mee bezig geweest. En daarachter, daar komen ze allemaal uit, ja, uit die printer. dat is de printer, daar is hij. Het is eigenlijk gewoon een printer, ja, het is ietsje groter dan dat ik thuis heb, maar niet heel veel groter. Nee, het, het is echt een beetje een consumentenmodel al. Want dit zou ik eventueel ook gewoon thuis kunnen hebben? Sterker nog, heel veel mensen hebben het al thuis. Is het zo? Ja. En wat kan ik er dan mee, behalve nog een, een, een Chinese verboden stad na printen? Ja, dat wordt op dit moment echt ontdekt door mensen. Nu is het niveau nog iphone maar dat gaat heel snel naar iets anders. Echt design uitprinten. Je hebt eigenlijk een beetje je eigen fabriekje in huis, ja, hè? Ja, precies. Dus iedereen wordt een ontwerper. Nou, kijken we eens even naar die stad. Naar die maquetten is het bijna, hè? Allemaal huisjes. Wat is nou het meest bijzondere aan dit hele project? Uh, nou ja, niet per se één huisje... Uh, het is vooral dat wij ook echt hebben moeten leren, de afgelopen tijd, uh, ja, hoe je zo'n groot project aanpakt. En we hebben alles zelf moeten tekenen, dus dat is heel erg bijzonder. Uh, ja, sprakeloos. Sprakeloos, sprakeloos <laughs> ben je En die printer, die doet het nou niet. Is alles nu uitgeprint of moet er nog iets uitkomen? Er moet nog een, een laatste huisje worden uitgeprint. En we zijn het nu aan het timen, zodat het straks uh, eigenlijk op het laatste feestelijke moment precies uit de printer rolt. Laptop eraan koppelen. Even op enter drukken. En dan komt het laatste huisje eruit. Ja. En wij zijn er zometeen bij. Heel goed. in the sky van de Ellen Parsons Project. De beelden die hij de afgelopen dagen draaide in Zuid-Soedan... zijn misschien wel de meest afschuwelijke uit zijn carrière. Hij en zijn cameraman moesten eindeloos douchen... om de lijkenlucht van zich af te spoelen. Hij is nu even thuis. Oorlogsverslaggever Rudy Franks van de VRT. En zit nu in de studio in Brussel. Meneer Franks, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het dan eigenlijk na zo'n ervaring daar in Zuid-Soedan... om gewoon weer met uw winkelwagentje in de supermarkt te staan? <lacht> ja. <lacht> nu, ik doe dit al twintig jaar, dus... dus... Ik kan, ik kan wel wat hebben, hoor. Ja. Um, ja. Ik heb ook al een paar massagraven gezien en, en, en heel vaak, vaak in oorlogen verzeild. Ja. Je moet die knop kunnen omdraaien. Ja. Maar, maar uiteraard, je mag, aan de andere kant mag je die beelden ook niet loslaten. Je moet die, je moet die koesteren om te kunnen vertellen, om daar kunnen, iets mee te doen. Want we zijn documentaires aan het draaien die moeten aantonen hoe heel die regio van Mogadisjo in Somalië tot Timbuktu, we zijn die, die een reis van zes maanden aan het maken, hoe die... In chaos en uh, conflicten dreigt er eronder te gaan. Ja, maar als u. Want we hebben die beelden ook gezien, omdat Nieuwsuur heeft die reportage van u uitgezonden hier in Nederland. Um, u, u, u kunt toch steeds weer de moed opbrengen om dan weer terug te gaan. en, en weer al die ellende te gaan registreren. Ja, ik, heb zo, ik probeer dat voor, voor mezelf ook vaak af te vragen, maar de voorbije uh, jaren heb ik dan voor mezelf bedacht van, er is een Franse uitdrukking, « is tous les dégoûts sont vous, il n'y a que les dégoûtants qui restent». Dus indien iedereen die het niet wil zien of niet wil meemaken, wegblijft, dan, dan kan het allemaal in stilte gebeuren. Dus je moet dat gaan getuigen. Ja. Maar ik geef grif toe dat het, dat het soms zwaar weegt. Ja. Om, vooral ook om, omdat je met schurken moet werken vaak. Je moet, je moet, ja, moet comedie spelen om dingen gedaan te krijgen. Want men laat je zo natuurlijk niet, niet zomaar toe om die dingen te, te filmen. Hè. Ja, dus je, je moet ook heel veel tijd... Dat zien we natuurlijk allemaal niet. We zien de beelden, maar we zien natuurlijk niet het, het wielen en dealen op de achtergrond. Ja, voortdurend maar onderhandelen met die mensen. En ze, en ze proberen te vertrouwen natuurlijk. Ja, en hopen dat, dat ze jou vertrouwen. Maar ook en vooral proberen doorheen de propaganda te zien. Hè. Want in elke oorlog, en zeker bij dit soort gruwel maar dat, dat, dat heb je ook in Syrië natuurlijk, is er altijd propaganda, immense propaganda van, van beide kanten die jou proberen op voorhand een beeld te geven dat hen goed uitkomt. Ik, ik ben pertinent zeker dat de twee partijen in Zuid-Soedan bevreesd zijn om vroeg of laat door de internationale gemeenschap voor Den Haag te moeten verschijnen. Ja, no? voor het uh, internationaal ja, rechtshof. En dus, bij gevolg, is men nu al een hele machinerie op poten aan het zetten om, om een, een ander beeld van dat conflict op te ja. hangen. Alsof het geen... Manipulatie is waarbij mensen die de macht willen, twee, twee leiders, twee groepen die de macht willen... eigenlijk op de meest brutale manier hun stam in beweging gezet hebben... om de anderen af te slachten. Ja. Dus, allez. Nou ging u dit weekend uh, terug en toen was er net het nieuws... dat er een soort van staakt het vuur is afgesproken. Dus uh, kun je dan zeggen van... Uh, uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat dat door die reportages van u komt misschien... maar dat, dat je daar dan toch uh, een soort van... misschien ook mede iets hebt bereikt... Ja, soms heb je dat, je hebt niet de illusie dat je de wereld kan veranderen, hè, maar soms heb je een beetje het gevoel dat de belen die je, die je draait, die de wereld rondgaan, want we hebben die ook aan BBC geleverd, die, dan, die dat ook gebruikt hebben, dat die de internationale gemeenschap, die heel veel kapitaal heeft ingezet om van Zuid-Soedan een onafhankelijke, stabiele staat te maken, vooral de Amerikanen, en, ja, vooral de Amerikanen dat, dat dit moet stoppen. Ja. En ik ben er pertinent zeker van, want op dezelfde ogenblik dat wij vertrokken uit, uh, uit Juba, was, was de, de ambassadeur van de Verenigde Staten daar. Was er ook een speciale gezant die daar, of direct wordt achter de schermen, was naartoe gestuurd om uiteraard druk te zetten. Hè? Niet omwille van die beelden, maar omwille van de. De gruwel die, de, die dreigde los te barsten in dat land. Hm. Hoe moeilijk is het om uw eigen emoties te parkeren? Dus, dus niet boos te worden? Of, uh, we, we zagen in die reportage die, die mevrouw die, die had botkanker. Die was ook nog eens een keer verkracht. Broodmager. Ja, Eén hoopje zieligheid ligt daar dan. En dan, dan, ja, dan, dan moet je dat registreren. Ja, ik kan er gelukkig zou ik zeggen nog altijd niet aan uit... wat mensen elkaar kunnen aandoen. Ik, ik, ik kan daar en ik wil daar ook niet bij kunnen, ik wil dat ook niet begrijpen maar ik heb wel aanvaard dat, en dat is al behoorlijk lang geleden dat om deze stiel te kunnen doen heb je twee wegen, ofwel kweek je zoveel eelt op je ziel en word je cynisch ofwel laat je die emotie toe geef je die een plaats ik vind niet dat dat de objectiviteit in de weg staat hè. de feiten zijn heilige, moeten juist zijn maar je mag wel tonen aan de mensen wat dit met je doet voor een stuk je, je kan je niet helemaal afsluiten want dan word je daar gek van en, en u laat dat, die emotie wel degelijk zien ook ja, je kan ook niet anders als je op het moment zelf daar staat en je komt daar binnen aan een, een ziekenhuis de meest heilige plaats zou je moeten zeggen hè, waar het niet kan gebeuren dat men mensen en dan zie je daar beelden je ruikt het ook gewoon hè. als je al ooit massagraven hebt meegemaakt of slachtpartij dan, dan ruik je dat dan kan je erop afgaan met je neus bijna je ziet de vliegen, zoomen en dan, dan god, je zucht diep en je denkt van, het, het, bij god het is toch weer niet waar zeker en, en dan mag je dan de mensen meegeven denk ik als ik u nou zo hoor, Ik zat afgelopen weekend NRC Next te lezen... en die hadden een heel verslag ook vanuit Zuid-Soedan. En daar hadden ze expres geen foto bij gepubliceerd. Mm -hmm. En er stond alleen een stukje verhaal... Uh, wat in grotere letters weergegeven... Mm -hmm. met het, de verklaring erbij van... het stomt zo af, die beelden. We hebben het maar eens bewust niet gedaan... want ze komen niet meer over. God ja, het is mijn stijl om beelden te tonen. En ik, ik blijf erbij dat... welgekozen... juist met de nodige eerbied geregistreerde beelden dat wel kunnen doen. Daar ben ik heel, heel erg van overtuigd. En dan moet je niet de gruwel van... Want we hebben heel veel beelden weggelaten... Hè, die, die je kan tonen van, van hoe mensen aangetast zijn... en, en half vergaan. Want een beetje dat ook, je wordt geslacht... en dan laat men die drie weken liggen... terwijl men verder zit uh, ja. te vechten. Ik, ik snap dat niet. Dus je laat die dingen weg. Maar wat je wel kan doen, is de symboliek... God, vegen bloed mensen... een plas bloed in een ziekenhuis op de grond waar anderen over uitgeschoven zijn. Dus je ziet die vegen over die witte tegelvloer. Een foto daarvan is misschien geen expliciet beeld... maar dat toont wel hoe het eraan toegaat. Of een been dat daar hulpeloos nog hangt. De mens toon je niet die onder een laken ligt... wat daarmee gebeurd is. Maar dat been dat, dat geeft zoveel tristesse... Dat, dat ik denk dat dat ook genoeg zegt... Maar het raakt u dus altijd weer. U heeft nooit uzelf erop kunnen betrappen dat u zelf afstomt. Of dat u denkt, ja, dit, dit beeld ken ik nu zo onderhand wel. Nee, nee, het raakt mij weer. En ik denk zelfs dat het met jaren het mij meer raakt. <lacht> Misschien word ik een sentimentele oude man. <lacht> en, en het gevaar, in hoeverre speelt dat een rol in uw afwegingen? Het, het, het vreemde, het, de paradox is dat we, ik me veel meer oplet, veel voorzichtiger ben, denk ik samen met mijn team, waar ik dat nu al quasi tien jaar mee doe. Maar tegelijkertijd gaan we verder dan vroeger, omdat je meer ervaring krijgt, omdat je probeert in te schatten. Maar als je, dat, het, je moet een gevaar durven lopen. Je moet alleen geen, geen onnozel gevaar durven. Dat wil zeggen, je respecteert de avondklok. Je zorgt dat je, in dit geval ga je met het leger mee naar die plek. Dus je toont het via hen, dat is embedded. Maar je moet ook zo eerlijk zijn om te tonen dat dit... De lens is waardoor je het mag zien en kan zien. Je moet met al die factoren rekening houden. En ook en vooral is dat om het, om het, om het gevaar tegen te houden. Je kan niet zomaar de jungle intrekken op zoek naar. Nee. Dat denk ik niet. Wanneer nee. gaat u weer terug? Over ruim een week gaan we naar Mali, naar Timbuktu... en naar de, het extremisme bij de Tuaregs, in de, waar de, ook de oorlog woedt. Waar trouwens Nederlandse soldaten naartoe gaan. Ja, ja, daar is ook van alles aan de hand. Ja, en dat is de laatste reis. Ik moet wel zeggen dat het, dat het een opluchting is. Een beetje dat het, we zijn nu zes maanden onderweg, elke elk, uh, maand een land te beginnen in Somalië... En dat begint psychisch en fysiek wel te wegen. Dus eentje. Eentje. Nou, dat is nog eentje. U, u mag nog een weekje met uw winkelwagentje in de supermarkt... Ja, en vergen aan de lange rijen misschien. Ja. En dan weer terug. Dank voor het gesprek en ga, ga door met het goede werk. Rudy Franks van de VAT, dank u wel. Zoals u gewend bent in de ochtend... leggen wij elke dag landelijk nieuws neer in een wijk in Nederland. Dat kan natuurlijk ook een dorp zijn. En dat is het deze week. Inge Loes Stol... die neemt een kijkje in het Gelderse Beneden Leeuwen. De ochtend... De minimaatschappij. Boeren, en Buitenaard. Vanuit het land van Maas en Waal in Beneden Leeuwen. Officieel ligt het dorp in Gelderland. Maar volgens vele bewoners is die grens verkeerd bepaald. Want hier heerst de Brabantse mentaliteit. Dit weekend staat het dorp op zijn kop. De harmonie treedt met een streetband op. Want ze bestaan dit jaar 140 jaar. In de Rosmolen een adembenemende show. Aanvang 11 uur. Kom gerust vroeger. Vol is vol, dus neem je risico. Wat opvallend is, is dat de Harmonie in 2001 nog haar 100 jaar bestaan vierde. Ton Jansen, bestuurslid van de Harmonie, legt uit. Wij hadden in 2001 het 100 jaar bestaan, dat zeg je goed. En we hadden een heel groot activiteitenprogramma opgezet. waar onder andere een sprookjestuin en noem het dan maar op. Totdat het eh, op het laatste moment kwam de notaris, toen de tijd notaris Bunnik, die kwam met een formulier en zei, maar jullie bestaan helemaal geen 100 jaar. Dat is al eh, veel eerder. En toen hebben wij dus op dat moment hebben we die activiteiten gewoon door laten gaan en niemand niks laten weten, want anders zou je natuurlijk een beetje raar overkomen. Dus we hebben nu de draad weer opgepakt en gezegd, van nou, we hebben we het 135 jaar, we hebben klein gevierd en nu pakken we 140 jaar groots uit. De streetband van de Harmonie wordt vandaag aangekondigd door een speciale dorpsomroeper, Peer Witsel. U bent een dorpsomroeper, u heeft een mooie grote zwarte hoed op, een mooie rode sjalon. Ja, ja, u bent een karakter van, van vroeger, lijkt het wel. Die sjalon voor de kou. Oh, die is voor de kou, dat hoort er niet bij? Nee, nee, nee, nee. normaal ik hier een mooie pastron, hoge zakjes, joh. Maar ja, kijk, van voor de kou, hè? Dat ziet u er mooi uit, eigenlijk. Ja, dank u wel. Ja, nou, het is niet mijn alledaagse pak, hoor, dat moet ik wel zeggen. Speciaal is dorpsomroeperpak. Ja, dit is mijn pak voor de dorpsomroeper. Een dorpsomroeper, hè? Is dat ja. niet heel ouderwets? Dat is heel ouderwets, maar het is ontzettend mooi. Het is de oudste manier van communicatie. Omdat de mensen niet konden schrijven van het nok. Moest er iemand zijn die kon, kon lezen... en die bracht de berichten voort. En zo is het eigenlijk gekomen. Ja, zet dat ding er maar op. Nee, maar dat is eerlijk waar. Het is, dat is een, van de oudste, een van de oudste manieren van communicatie. Dus wij zijn de voorloper van nu. Maar eigenlijk moet ik weggaan nu, hoor. Ja. We, we zijn geen echt concurrent. We, maken ze, we ja. maken ze helemaal gek. Ja, joh. Hullo op zijn kop. Dat is mooist mooiste wat er is. is. Hoe Hoezo, Stoffie Imago. Hoezo, Stoffie. Als ik had gezegd, we gaan met de Hermen niet rond. Dan hadden ze gezegd, ja, ja, daar redden ze weer weer niet. Maar nou, dit is Kai mooi, man. Dit swingt lekker mooi door de straat. Ik Zo dat je mensen weer te pakken Je moet meer naar je idee komen. Wil die iets moois maken? 140 jaar harmonie. Het nieuws van de dag in beneden leeuwen. Maar aan de andere kant van het dorp in schoenwinkel Koen maakt Emiel nimmer zich druk om andere dingen. Zoals de wifi-tracking, waarmee winkels als Dixon's en iCenter winkeliers volgen via hun telefoon. Emiel zou het zelf nooit doen. Kijk, ik vind als mensen weten van, uh, dat ze dus on, ongevraagd uh, bespied worden of, uh, of gespot worden. Dan denk ik dat het uh, toch een stukje uh, uh, uh, uh, privéschending is. Je uh, yeah? wilt niet weten bij welke schoenen de mensen langer blijven kijken? Ja, kijk, in principe is dat natuurlijk wel. Commercieel gezien is dat, zou het, is dat een, een prima iets. Maar uh, als je het dan uh, moreel gaat bekijken. dan ga je eigenlijk denk ik iets te ver. Uh, yeah? Kijk, uh, ik ben dan misschien ook iets van de oude garde al. Dus uh, ja, mijn, mijn idee is het niet. Uh, ik vind het iets te ver gaan. Uh. Zeg het voort! Zeg het voort! Slagwerk! Kijk! Oude weer verder! Die dorpsomroepen zorgden er niet meer voor dat we met een grote glimlach de ochtend doorkomen. Hoor hem nog de hele week! Toeslagen voor avond en weekendwerk moeten worden afgeschaft. Dat zegt de voorzitter van MKB Nederland. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Dus daarom is het onderwerp in standpunt.nl deze ochtend. Verspreidt dus over drie uren. Kijk even op de site. 143 mensen intussen gestemd. 22% eens, 78% is het oneens. Niet echt verbazingwekkend, denk ik. De meeste mensen willen natuurlijk graag die toeslagen houden. Uh, bijvoorbeeld Klaas Broekhuizen, redacteur van de FD... die twittert slavernij is terug. MKB wil toeslagen op onregelmatig werk afschaffen. Marcel van het Einde die twittert... MKB wil afschaffing onregelmatigheidstoeslag van avond- en weekenduren. De slavendrijvers willen ons laatste restje salarisrecht ook afpakken. Maar er staan tegenover wat reacties van mensen die het ermee eens zijn. Uh, bijvoorbeeld prima, maar dan wel de gewenste flexibiliteit... in werken buiten kantooruren verdisconteren in het basisloon. En ik denk dat het salaris van de heer Michael van Stralen... daar een goed voorbeeld van is. Of, of je op de site nu.nl, de toekomst is. Je krijgt de werkuren betaald, tijdstip is niet relevant, dit is het. Je accepteert de baan of niet... Het wordt er niet beter op. Nu lacht 1101, gratis telefoonnummer. Stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen met Hannes Negerman. Hannes? Ah, uh, dat is mooi. Er zal veel boos worden, jongen. Heel veel boos worden. Jij Kijk, vindt het niks, hè? Ja, nee. wel moet, moet, moet, luisteren. Je kan iedereen begrijpen. Ik, ik kan het van die mannen uit wel begrijpen. Maar mijn vrouw en ik, dat heb ik je al meer verteld. Uh, wij komen uit gezondheidszorg. Uh, als je ziet hoe, hoe, hoe het werk, uh, de kwaliteit van het werk... daar ...door de bezuiniging al vreselijk achteruit gehold is... ...de laatste tien, vijf jaar. Als je ziet, wij worden wat ouder. Ik ben, helaas zit ik in de WO. Mijn vrouw werkt nog, die wordt niet 57. Als je ziet, onregelmatigheidsdiensten, uh, ...hoe zwaarder dat met de leeftijd dat voor haar wordt... Dus met andere woorden, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zwaar de, de lichamelijke en psychische belasting is van onregelmatig werk. Ja, het minste wat je daar tegenover mag zetten is een beloning. Ja, ja en dus een slecht plan. Ja, Kortom. Maar dan wil ik, ik er nog iets van zeggen. Heel kort nog even anders. Als, als je daarnaast in de gezondheidszorg de onregelmatigheidstoeslag draaf zou halen, ja, dan is het basisloon zo laag dat niemand het meer wil nee, doen, denk ik. Nee, nee, dankjewel voor de reactie. Heel de ochtend kunt u nog reageren op 0800-1101. Ook als u het er mee eens bent natuurlijk. Of via de site www.stand.nl. Twitteren kan ook. Doe dat met hashtag standpunt. Dan kom je tot twee dingen. Two fingers. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. 27 januari is wereldwijd de herinneringsdag voor de Holocaust.